11 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal.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 Op zijn tweede werkdag is de chef van de marine in Oekraïne ontslagen. Denis Beresovsky was niet bereid te vechten tegen de Russen. Er is een procedure tegen hem begonnen wegens hoogverraad. Tot zijn opvolger is Sergei Haidouk benoemd. Het autonome Schiereiland de Krim begint intussen met een eigen marine, waar de ontslagen marinechef van Oekraïne de baas moet worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt mensen om naar delen van Oekraïne te gaan. Met name de Krim wordt genoemd als een onveilig gebied. En verder schrijft het ministerie dat reizen per auto na zonsondergang gevaarlijk is. En ook wordt gewaarschuwd voor alle vormen van criminaliteit en mogelijke terreuraanslagen. Bij het NS-station Rotterdam Zuid zijn twee mensen onder een trein gekomen. Beide slachtoffers zijn daarbij omgekomen. De politie zegt dat het vrijwel zeker om een ongeluk gaat. In de trein die de twee heeft overreden zaten zo'n 300 passagiers. Er is een andere trein ingeschakeld om ze verder te laten reizen. En het treinverkeer kwam rond half tien vanavond weer op gang.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 In de Afghaanse stad Kandahar zijn tien taliban-strijders uit een gevangenis ontsnapt. Ze konden door valse vrijlatingspapieren op klaarlichte dag het complex verlaten. De veiligheidschef van Kandahar had de vrij vrijlatingspapieren van 18 gevangenen opgestuurd naar de gevangenis, maar de taliban onderschepte de brief en schreven de namen van de tien anderen erbij. Het weer, vanavond en vannacht gaat het regenen, morgen is het eerst grijs, nat en ook veel wind. In de loop van de dag klaart het op en dan wordt het 9 graden.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Al die beelden van de krim roepen herinneringen op... aan een vakantie bij de Zwarte Zee. Een jeugddroom. De romantiek van de Zwarte Zee. In Yalta, waar de romantische film De Dame met het Hondje speelt... naar een verhaal van Anton Tjechov, van wie je daar ook het huis kunt bezichtigen. Er was toen al een invasie van Russen gaande. Te dik, te luidruchtig, te veel... Maar dat waren badgasten. Goedenavond bij Met het Oog op Morgen. Vanavond gewijd aan breuklijnen. De breuklijn door Oekraïne, waarvan het pro-Russische deel hard botst met de rest... en daarbij hulp krijgt van Moskou. Militaire hulp, oorlog dreigt. Wat staat de NAVO te doen? Daarover oud-secretaris-generaal Jaap de Hoopscheffer. Maar ook door Nederland loopt een breuklijn op 0 meter NAP. Verslaggever Sietse van der Hoek legde heel Nederland langs die nullijn en schreef er een boek over. En in de ijssalon is er de breuklijn der seizoenen. Dit weekend begon het ijsseizoen weer. Wat doen ijsmakers in de winter? Twee van hen zijn te gast. Roberto Coletti en Carlino Di Lorenzo. Eerst de kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 2 maart. De druk op Rusland om het leger terug te trekken uit Oekraïne loopt op. De Oekraïense regering ziet het somber in. We are on the brink of the disaster. There was no any reason for the Russian Federation to invade Ukraine. Veel reacties uit het buitenland, bijvoorbeeld van minister Kerry. It's really 19th century behaviour in the 21st century. En NAVO-chef Rasmussen. It threatens peace and security in Europe. En natuurlijk minister Timmermans. Wat ze hebben gedaan is toch in strijd met internationale verdragen... en internationale regels waar de Russen zelf voortdurend op hameren. Namelijk dat je niet de grenzen van een ander land mag schenden. Ook oppositiepartijen stonden in de rij om hun mening te geven. Zoals CDA-leider Buma. Poetin, die steeds meer een soort onberekenbare tsaar aan het worden is. Rusland moet terug in zijn eigen honk. D66-voorman Pechtold haalt uit naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... die een overleg over de inval over het weekend heen tillen. Ja, en als je dan als Europa 48 uur niet thuisgeeft... treurig is een understatement. Op lager politiek niveau gaat het over gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partijen rukken op. Bij deze verkiezingen doen er meer dan duizend mee. Tegen 870 de vorige keer. Vaak om de volgende reden: Heel veel lokale partijen die zijn er al. Euh, hebben een bepaalde standpunten. En we willen juist een nieuw geluid laten horen. Een nieuw geluid dus. Dan is het fijn als je gemakkelijk een partij kunt oprichten. De democratie bepaalt dat als je mee wil doen. en je hebt een idee. en je hebt een programma, dat dat mogelijk is. Het grote aantal partijen heeft volgens de PvdA in Lelystad een keerzijde. Kan je een goede coalitie gaan formeren als er zoveel versnippering aanwezig is? De Partij van de Arbeid in Tilburg moet je deze dagen geen inhoudelijke vragen stellen. Als je tegenwoordig in de politiek gaat, pak grijze krulletjes op de poster erbij. En dan kun je in de politiek. De PvdA-leider de Tilburg via het carnaval. In Sint-Oedenrode, nu beter bekend als Papgat... verliep de carnavalsoptocht vandaag niet soepel. En in één keer werd het steeds groter. En echt binnen een paar seconden was er een zilde toren... en alles stond in brand. Vlammen uit de praalwagen van Prins Carnaval. Het hoorde niet bij de optocht. Ja, ik dacht in eerste instantie dat het nep was, maar... naar nou, de hand was het toch wel echt. Gelukkig kwamen de prins en zijn gevolg er ongeschonden vanaf. Laat hem branden, wegblijven bij die auto. En de brandweer was gelukkig snel te plaatsen. Ja, die zit hier om de hoek. Ja, precies. Dus wat dat betreft kon het niet beter. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan begint nu Helene Ecker met het voorlezen van het overzicht van de kranten van morgen dat zij heeft samengesteld. Een bom onder Europa is een van de vele koppen boven analyses en commentaren over de situatie in Oekraïne. Poetin heeft voor het eerst sinds de Balkanoorlogen het fundament van de huidige Europese veiligheidsordening geschonden, stelt de Volkskrant. De territoriale integriteit van staten. Westerse politici hebben het niet zien aankomen, ingepakt als ze waren, al jarenlang door deals met Gazprom. Zeker, de nieuwe regering in Kiev bevat radicale types... en heeft fouten gemaakt, schrijft de krant. Maar dit was geen Westers complot en het is geen fascistoïde bewind... hoezeer de Russische propaganda dat ook betoogt. Ongeacht wat volgt, iedereen moet de balans opmaken... van zijn relatie met dit Russische bewind. Dat geldt ook voor Nederland als de facto bruggenhoofd voor Gazprom... en veilige kluis voor criminele miljarden uit Rusland... Al dus de Volkskrant. De Telegraaf schrijft over een pleidooi om te komen tot een creatievere CAO. Dat wil zeggen dat bedrijven in overleg met hun personeel... de arbeidsvoorwaarden op maat moeten kunnen maken. Dan worden beide partijen het veel sneller eens... over zaken als werktijden, loonsverhogingen en scholing. Dat zegt CAO-expert Henk Strating... van een adviesbureau over arbeidsvoorwaarden. De moeizame gesprekken in de schoonmaaksector. Onderhandelingen over de bouw-CAO. CAO-perikelen bij Tata Steel... Het zijn voorbeelden van hoe het niet moet, zegt de expert. Voordat de onderhandelingen beginnen... hebben de partijen zich al ingegraven op hun eigen standpunt. Woensdag zijn de laatste onderhandelingen in de schoonmaaksector... en die gesprekken dreigen opnieuw op niets uit te lopen. Pistorius, moordenaar of slachtoffer van zijn angst. Het proces tegen de wereldberoemde Olympische hardloper zonder onderbenen... begint morgen in zijn Zuid-Afrikaanse woonplaats Pretoria... Heeft hij met opzet zijn vriendin vermoord? Of was het een ongeluk? Volgens Trouw klinken beide verhalen gek genoeg geloofwaardig. En de krant reconstrueert beide versies. Ook in Trouw, ook de politie in Amsterdam krijgt voortaan voedingsadvies. In navolging van sommige topsporters heeft de leiding van de politie in de hoofdstad besloten te gaan werken aan een gezonde leefstijl voor de 6000 agenten. Daartoe is een contract gesloten met een biologische supermarktketen. Uit eerder onderzoek bleek... meer dan de helft van alle agenten in Nederland is te dik. En dan met het nieuwe shirt van oranje... kan de voorpret op het WK in Brazilië definitief beginnen... schrijft tot slot het AD. De klassieke leeuw is terug op het verder eenvoudige shirt. En het oordeel van de krant? Het gaat om het mooiste oranje shirt in jaren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Liza, Liza and I Famous till the day that we die Mama made it so hard to try Good friends, looking forward Roefers Wijnrijd met Mien me Liza. Dan nu naar Oekraïne, de Krim, Simferopol. Correspondent David-Jan Godfra is daar al een paar dagen. Goedenavond, hoe was de dag van heden? Nou, het was hier in Simferopol eigenlijk een hele rustige dag. Eigenlijk zoals de afgelopen dagen steeds. Kijk, die strategische posities uh, in het parlement bijvoorbeeld en uh, het vliegveld hier van Simferopol. Die zijn nog steeds bezet, maar daar verandert niet veel aan. Uh, verder op de Krim, ja, er zijn een paar incidenten geweest. Uh, de uh, de admiraal van, uh, uh, van, van de Oekraïense marine... die heeft, nou dat je, pardon, een dag nadat nou hij benieuwd is, de kant van Rusland gekozen. Uh, en er is, op een aantal plaatsen zijn er uh, Oekraïense legerbarnes... omsingeld door troepen van gewapende mannen, dat zijn bestaan Russen... Uh, maar alles is uh, tot nu toe in ieder geval zonder gepaard gaan. Er is toch geen kogel afges afgeschoten in een oorlog die eigenlijk geen oorlog is. Ja, wat, een, wat, wat vreemd eigenlijk. We hebben de indruk dat het daar uh, militaire spanning en hoogtij is. Uh, dat is niet zo. Nou, spanning is er natuurlijk wel. Van uh, uh, Al die, die incidenten die de afgelopen dagen geweest zijn... Uh, ook al, al worden er geen kogels afgeschoten... is het natuurlijk wel heel spannend. En iedereen wacht af... Wat er verder gaat gebeuren. Niet alleen op de Krim, maar ook in het oosten van Oekraïne. Waar inmiddels ook een aantal plaatsen gezegd, hebben, waar, waar ook een, een aantal plaatsen gezegd is. Wij accepteren de nieuwe regering in Kiev niet. Na nou, de revolutie die daar heeft plaatsgevonden. We uh, gaan ook referenda houden. Bijvoorbeeld in Lugansk en plaats tegen de grens met, met Rusland aan. Uh, over de vraag van wat gaan we verder doen. Ja. Uh, houden we het bij Oekraïne? Verklaren we onszelf onafhankelijk? Of sluiten we ons aan bij Rusland? Ja, en in, in dit soort spanningen doen altijd veel geruchten eronder. Zo wordt vernomen dat er loopgraven zouden worden gegraven. op de grens van de Krim met de Oekraïne. Weet je daar iets van? Ja, ik heb er ook verhaal over gehoord van mensen die geprobeerd hebben om van Kiev naar, uh, naar de Krim te komen. Dat ook gelukt is. Die zijn inderdaad tegengehouden daar aan die grens. Het is eigenlijk geen grens, maar ze uh, hebben de grens tussen het vasteland van Oekraïne en de Krim. wat een schiereiland is. Uh, daar. Ja, daar liggen uh, voormalige leden van uh, de, de Berkoet, de oproerpolitie van de voormalige president uh, Jan uh, die, die houden mensen daar tegen. Er zijn schuttersputten, er worden loopgraven uh, gegraven. En daar worden dingen in, in beslag genomen. Bijvoorbeeld, van een aantal journalisten hebben ik gehoord dat er uh, de in beslag zijn genomen. Maar het fungeert echt als een soort van, van, van grenswisseling. Ja. Verwachten de mensen daar iets van de NAVO? Hier in, in Oekraïne. Ik denk dat de verwachting niet heel erg hoog is. En NAVO kan natuurlijk in feite ook niet zo heel erg veel... behalve uh, ja, Rusland de oorlog verklaren. En dat zal waarschijnlijk toch wel een wat al te groot offer zijn. Ik denk dat de situatie in ieder geval zo uh, niet op de krim... dat daar niet zo heel erg veel meer tegen doen is in feite. Dank David-Jan Godsvraat. Door nu naar voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. Tevens hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Het Oekraïense leger wordt in staat van paraatheid gebracht. Russische eenheden nemen steeds meer strategische posities in. Wat is uw gedachte bij die ontwikkelingen? dat uh, tot op heden uh, hoe vervelend het ook is om dat te constateren, uh, meneer Vladimir Poetin uh, zijn kaarten één voor één uh, op een voor hem bijzonder goede manier uitspelt de Krim is bezet uh, er is 30 maart een referendum op de Krim wat ze precies willen, nou we weten wel ongeveer hoe dat afloopt ja. dat wordt een nauwe band met Rusland uh, en het Oekraïnse leger uh, blijft in de, vooralsnog in de, in de kazernes uh, op grond van, en dat vind ik op zichzelf te prijzen uh, en begrijpelijk een gematigde reactie vanuit de interimregering in Kiev. Die weten dat hun uh, leger geen enkele partij is voor het Russische leger. Nee. Wat, en, en wat staat er tegenover? Hè? De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU komen morgen in een spoedzitting bij ja. die ze gisteren al hebben aangekondigd. Dat lijkt niet erg op spoed. Nee, dat vind ik eerlijk gezegd genant... dat het de EU-ministers van Buitenlandse Zaken... meer dan 72 uur kost om bij elkaar te komen. De NAVO-ambassadeurs zijn vanmiddag bij elkaar geweest, terecht... Want ik kan me voorstellen dat de Baltische landen... en een aantal andere landen zich zeer oncomfortabel voelen... bij deze schending van het internationaal recht door, door Poetin. En de U ministers komen morgen bij elkaar... telefoneren ongetwijfeld wat af, en dat moet ook. Maar dat de Europese Unie nog niet in staat is geweest... zijn 28 ministers bij elkaar te brengen... waarop zichzelf alweer een politiek signaal van uitgaat... vind ik onbegrijpelijk. Ja, maar daar staat tegenover... minister Kerry heeft aangekondigd dat hij dinsdag in Kiev zal zijn... ...om uh, van de Amerikaanse steun blijkt te geven. Ja, dat is mooi. Uh, maar wat ik veel liever zou zien... Kijk ook dit conflict zal een politieke oplossing moeten vinden. Een, een militaire oplossing is er niet. En voor die politieke oplossing zul je ook met Poetin en met de Russen moeten praten. Ook, ook dat is een gegeven. Kun je leuk vinden, niet leuk vinden, maar ook internationale politiek is af en toe niet leuk. Nee. Uh, wij denken in Europa en in de Europese Unie dat iedereen in de wereld zo vriendelijk met, om, met elkaar omgaat als Nederlanders met Belgen of Nederlanders met Duitsers. Maar zo is het helaas niet. Dus zal er een politiek proces op gang moeten komen. Toen uh, Poetin hetzelfde Dezelfde date in Georgië in 2008 zat Sarkozy, de heren wieren toekomt... de voormalige Franse president, binnen 24 uur in een vliegtuig naar Moskou... om daar in ieder geval het gesprek met de Russen te openen. heeft niet veel opgeleverd, maar daar was in ieder geval op hoog niveau activiteit. Ik hoop dat nu de Duitse bondskanselier die rol op zich zal nemen. Wat was uw rol in die tijd? Die was uitermate beperkt, want Poetin moest natuurlijk van de NAVO helemaal niets hebben... laat staan, van de NAVO-secretaris-generaal. Uh, met andere ja. woorden, ik was toen ook reuze blij dat de Europese Unie, en zo hoort het ook, zo hoort het hier nu ook trouwens, ja. het politieke initiatief overnam. Want de NAVO, uh, uh, uh, uw correspondent zei dat net een moment geleden, de NAVO heeft geen enkele mogelijkheid, uh, zou dat ook niet moeten willen, vind ik, om op te treden. Ja, en de huidige topman Rasmussen heeft Rusland opgeroepen direct te stoppen met de militaire dreiging op de Krim. Maakt dat indruk? Dat maakt denk ik niet zoveel indruk, maar als ik in de schoenen van mijn opvolger had verstaan... dan had ik het zelf gezegd, dat ja. met minder kun je ook niet de media in. Rasmussen zei ook, luistert u even. We urge all parties to urgently continue all efforts to move away from this dangerous situation. In particular, I call on Russia to de-escalate tensions. Ja. Mooi gezegd, iedereen moet het hoofd koel cool houden... want het kan bij het minste of geringste exploderen. Maar hoe moet dat? Wie moet daar de leiding in nemen in dat het hoofd koel cool houden? Ik vind dat de Europese Unie daar de leiding moet nemen... en meer in het bijzonder eh, Duitsland. Duitsland heeft altijd een goede, bijzondere relatie met Rusland. Merkel is partij voor Poetin. Merkel is de machtigste eh, Europese Unie-leider. Je kunt dit, en ik hou niet van eh, mevrouw Ashton... de schuld van alles geven, de hoge vertegenwoordiger... maar dat is niet voldoende niveau. Dat moet echt op het hoogste niveau gebeuren... om in ieder geval ook duidelijk te maken... dat hier sprake is van een schending van het internationaal recht... een schending van verdragen... en een begin van... Een politieke oplossing moet worden Echt. gevonden. Ik heb overigens weinig illusies, uh, meneer Jans van Galen, uh, dat wat nu in uh, en op de krim moet ik zeggen is gebeurd uh, via de sluipende Russische uh, bezetting, dat dat snel ongedaan gemaakt zal worden. Dat is in Georgië ook niet gebeurd uh, en dat is al, uh, dateert al uit 2008. Ja of in 2008 gesproken, toen, toen zei u eh, tijdens de crisis om Georgië... dat er geen sprake van was dat de Koude Oorlog terug zou keren. Maar toch hoor je dat deze dagen veel zeggen. Ja, ik vind die vergelijking gaat mank. Uh, de Koude Oorlog uh, was, was, was een conflict tussen twee grote nucleair bewapende machtblokken. De situatie is nu aanzienlijk anders. Uh, er zijn allerlei landen tot de Europese Unie en de NAVO toegetreden. Wat de Europese Unie overigens ook nu moet doen... is volop steun verlenen aan Moldavië en Georgië... Hier twee landen die wel de associatie overeenkomst hebben getekend om te voorkomen dat Poetin daar ook uh, ellende gaat veroorzaken en ellende gaat creëren zoals hij dat op de Krim en in Oekraïne heeft gedaan. Uh, met andere woorden, uh, de situatie is totaal anders, maar ik kan mij voorstellen, zeg ik, uh, dat de Baltische landen uh, en landen in Centraal en Oost-Europa uh, zich door deze 21ste eeuwse Tsaar Poetin niet erg comfortabel voelen. Toen ging het erom dat Rusland Georgië binnentrok. U heeft toen als secretaris-generaal van de NAVO harde woorden gesproken over Rusland. En de NAVO verbrak zelfs het contact met Rusland. Ziet u dat er nu van komen? Ik... Uh... Ik twijfel achteraf of het totaal verbreken van het contact in woede en ergernis, uh, of dat een, een in oh. alle omstandigheden verstandige stap is. Mm -hmm. uh, ik zie daar de zin uh, op dit moment in ieder geval uh, niet van in. Want of je het nou leuk vindt of niet, ik herhaal het, je zult met uh, meneer Poetin uh, het gesprek moeten openen. Dat is ja. ook belangrijk voor Oekraïne zelf. Voor het bij elkaar houden van uh, Oekraïne. Poetin gebruikt het oosten van Oekraïne een beetje als een soort temmelster. Hij kan de temperatuur een gaatje omhoog zetten. Dan stookt hij wat van zijn vrienden op, die daar Russische vlaggen op overheidsgebouwen hijsen. Hij kan die thermostaat ook lager zetten en ervan overtuigd worden dat de prijs voor hem ook wel eens te hoog zou kunnen zijn. Maar daar heb je een, politiek, een politieke dialoog voor nodig. En die is er niet, en die moet er als de wie de weer gaan komen. Maar het was toen, achteraf gezien, eigenlijk niet handig. Ik, ik vind, maar dat is, dat is met, met, met de versleten uitdrukking met de kennis van nu, ja. heb ik grote twijfel of, of onze ergernis en woede, die is er nu uiteraard ook, want nogmaals het gaat om een hele ernstige schending van het internationale recht, of die ergernis en die woede de boventoon moet voeren, je moet zeggen wij praten niet meer met je, dat lijkt mij niet verstandig. Hoe denkt, ver denkt u dat Poetin durft te gaan? Dat is moeilijk. Zijn er te grenzen uh, po Poetin staat ook onder druk uh, van uh, zijn eigen politieke elite uh, en wil één ding voorkomen en dat is dat hij de geschiedenis ingaat als de Russische uh, president die Oekraïne heeft verloren. Oekraïne zoals u weet, daar is Rusland ontstaan in de tiende eeuw. Uh, de Krim is Russisch uh, en Oekraïne is ook voor een groot deel uh, Russisch en van Rusland. Uh, met andere woorden, uh, hij zal daar ver voor gaan, uh, maar om hem niet ...nog verder in de fout te doen gaan dan die nu al is gegaan... ...moet er, uh, en daarom uh, heb ik zoveel kritiek op die EU-ministers... ...die er ja. dagen over doen om bij elkaar te komen... ...moet die politieke dialoog onmiddellijk op gang komen. Ja. Jaap de Hoofdscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... ...dank u zeer voor deze toelichting op de situatie rond uh, Oekraïne... ...en in het bijzonder de Krim. Geen dank. One. I'm not the only one I'm flirting with the sun. Giovanka, flirting with the sun. Er loopt een, een breuklijn door Nederland. Goedenavond, ziet ze van de hoek. Schrijver van langs de Nullijn ne van Nederland. De twee kanten van Nederland. Vertel eerst eens van welke kant van die lijn kom je zelf. <lacht> uh, grens, grensgebied, grensgeval. Groningen. Op, op, op de Nullijn. Ja, min of meer. Uh, ik heb twee celen in mijn broest. Uh, ja. Mag je zeggen. Want vertel eerst eens, hoe zit dat in elkaar? Wat is dat voor lijn? Uh, ja, precies de scheidslijn tussen boven NAP en beneden NAP. En heel kort gezegd komt dat erop neer dat uh, de westelijke helft van Nederland... waar we op lopen is door de zee aangevoerd, klei, laagveen. En de oostelijke helft van Nederland uh, door de rivieren, uh, puin, ja. zand enzovoort. En dat ja. maakt... Uh, je zal het niet verbazen, maar nou, dat maakt ontzettend veel uit. Ja, oost-west, uh, om precies ja. te zijn, die, die lijn loopt helemaal eigenlijk van het zuidwesten... naar het noordoosten, schuin over Nederland. Ja, diagonaal en verdeelt ons land bijna in twee gelijke helften. Ja, en als ik je boek goed begrijp, is dat niet alleen, dat suggereer je ook al nu... een geologische lijn, maar ook een mentale hè? Mentaal, politiek, economisch, cultureel, religieus. Um, ja. Je kunt het zo gek niet bedenken, volgens mij, of je kunt... Bij Biden. ik ben natuurlijk een beetje nu uh, wel toegespitst heel erg... dus u ziet overal verschillen en verschijnselen die erop duiden... maar het gaat, in alle opzichten uh, uh, uh, is dat van invloed op het leven van de mensen van de nou, Nederlanders. Maar hoe dan, verklaar je eens, wat is bijvoorbeeld het mentale verschil... Uh, of het religieuze ja, of het politieke uh, uh, verschil? Als je nou, ben ik ben benieuwd. Ja, als je nou in, in de kern... Uh, uh, zou je kunnen zeggen dat de westelijke helft... dus de, onder invloed van de zee... Uh, is gedwongen visies, beroepshalve geld verdienen... om uh, flexibel te zijn. Aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. Dat is dus de, de rechterhelft... De, uh, de, is veel dynamischer, mag je zeggen. En dan de oostelijke helft... Uh, als je nou heel, heel tot de kern terugbrengt, die leeft op grond... Uh, uh, en in omstandigheden die veel minder veranderlijk zijn. Om het heel, heel sterk te typeren, uh, de Bijlmer bij Amsterdam, een polder... Waar je ooit correspondent was, heel bijzonder, ja. hè? exotische verhalen uit Amsterdam. Ja, anderhalf jaar ongeveer gezeten. Ja. Dus ik, ik, ik heb er nog steeds een beetje hang naar, maar... Uh, uit goede bron, wetenschappelijke bron, uh, weet ik dat in de afgelopen duizend jaar is dat gebied waar nu de Bijlmer op gebouwd is, is negen keer totaal getransformeerd. En het begon met slootjes graven en het eindigde met een modernistische wijk weer afbreken en daar een min of meer gewone stadswijk van maken. Ja. En elke keer, elk van die negen keren, was dat bedoeld om uh, om meer geld eraan te verdienen. Ja. En het, dat, leiden, dat verleiden dat verleidde projectontwikkelaars, gemeentebesturen, voortdurend om dat te veranderen en er weer beter van te worden. Ja. En aan de andere kant, op die zandgronden is men daardoor, uh, omdat er weinig veranderde, ook behoudende. Ja. Is dat het idee? Ja, ja dat is het idee. Ja. Ja. Uh, er is veel minder noodzaak om te veranderen. Dus van nature is men daar behoudender. Ja. En dat ja. uitzicht, bijvoorbeeld ook in iets heel kleins, ook in een Grotere hang naar gezelligheid, naar uh, rond een tafel zitten, geborgenheid. Uh, Carnaval. Uh, bijvoorbeeld. Ook, ook ontzettend, ja. Ja, okay. ontzettend oostelijk. Ja. En, en nog een kleinigheid: het schoot me net op weg hierheen te binnen. Er staat niet eens in het boek, maar je weet. Een muur uh, krijgen we nu? De Rabo, ja. en dat gedonder uh, van de laatste tijd. Je weet, de Rabo is samengesteld, de ene helft, Rafaizenbank van oorsprong, en dat is oostelijk. Ja. En die andere helft, dus boerleenbank westelijk. Uh, er zit ook een mentaliteitsverschil tussen protestanten en uh, uh, katholieken. Maar en veel verder gaan de mate. En de slotsom moet dan zijn: je kunt die twee niet met elkaar verenigen. Nee, het valt niet te verenigen. Ja, ja. Want dus uh, uh, uh, uh, dat tot een grote geel maken. We hebben twee Nederlanden en die twee die, die, dat wringt, dat wrijft voortdurend, dat botst regelmatig links van die lijn bijvoorbeeld, dus ten westen schrijf je bijvoorbeeld... leeft het fernwee, verlangen naar de verte... Ja. en eh, ten oosten, waar ik vandaan kom, daar heerst het, het heimwee. Wat is ja. dat? Is de, wat is de, de verklaring is... Ja, ja de verlangen fernwee is verlangen uh, naar de verte, uh, wegwezen... weg waar je, waar je nu bent... Avontuur, ja. handel drijven, uh, uh, werelden veroveren, ja. uh, waar Amsterdam groot mee geworden is. En Heim, Heimwee, nou ja, de naam zegt het al. Jij zegt wel uh, waar jij vandaan komt. Uh, maar... Veluwezoom, oostelijke Veluwezoom. Oh, ja. Bij een rivier, in de buurt van een rivier? IJssel. Dat maakt niet uit. Al oh, gelukkig. En <laughs> ja, je schrijft dan dat Heimwee ook samenhangt. Met populisme. Ja. Maar dan denk ik, hoe verklaar je dan het enorme succes van Wilders in Den Haag, in Almere, in ja, Volendam? Ja, maar aan de oostkant is die veel, uh, uh, niet alleen in Limburg, maar aan de oostelijke kant is die uh, veel uh, meer verspreid en een en, uh, en, uh, en, en aantal ook groter. En je hebt bepaalde wijken, Vollendam is natuurlijk ook een geweldig voorbeeld, en Den Haag en een aantal Almere ook, een aantal wijken, Er zijn er delen van. Gaat niet altijd op wat ik. Uh, ja, dat in het algemeen is een, toch een beetje probeer. het probleem met dit soort verklaringen. Ja, de, <laughs> dat ja. iedereen altijd uitzonderingen weet te noemen ja. op je regel. Ja. En dat jij dan van die uitzonderingen ook weer een nieuwe verklaring hebt. Ja. <laughs> Als we uh, uh, doorpraat, voor, voor Vollendam heb ik een verklaring. En ja. voor Anterbeg. Kijk, natuurlijk, je ben je generaliserend. En, en ik bedrijf geen wetenschap, ik ben een verslaggever uh, en ik probeer in grote lijnen, mijn omgeving het verklaarbaar te maken. Vollendam, kijk, een, een aantal ook in steden. Je kunt ook van Amsterdam... Amsterdam is een, een, een internationale wereldberoemd... vanwege zijn allerlei dynamiek en verdraagse... Eh, Fernweh, ja. altijd de wereld overtrekken. Maar je hebt bijvoorbeeld die, die, die bloed... Uh, uh, ontroerend bloed, <laughs> mooie enzovoort, Jordaan... daar heb je ook mensen in die naar binnen gekeerd zijn. Die Heel veel mensen. Ik heb daar 25 jaar gewoond... en de meeste mensen al... zijn naar binnen gekeerd, ja. <laughs> die die, die, die, die uh, geen fernwee hebben, maar hij nee. Die ook uh, uh, uh, maar, klonterend bij elkaar zitten. Net maar, als in Volendam men ook liefst onder, onder ons is. En maar in dit verhaal... In dit verhaal is de oorzaak dus in wezen een soort geologisch verschil. Daar is mee begonnen. Mm -hmm. Maar is het niet ja. vooral een economisch verschil? Ook, ten, ja, uit, ten oosten heb je de keuterboertjes ja, ja. die uh, geen uh, cent te makken hadden. En in het westen de kooplieden en de zeelieden. Ja, maar, en ruimere blik, uh, mogelijkheden om geld te verdienen. Maar dat hangt samen met wel de fysische omstandigheden. Als je uh, uh, begint uh, uh, ongeveer rond het jaar 1000... Aan de westelijke kant, de lage landen, boeren die slootjes gingen graven... om land te en vruchtbaar te maken, die uh, uh, hadden koeien. Koeien geven melk en de, uh, melk kun je niet zo lang bewaren. Dus dan moet je heel snel moet je dat verhandelen. Ja, ja. En uit, uit die fysie omstandigheden komt de drang, de noodzaak... en de gelegenheid voor om handel te drijven om met schepen te gaan varen. Hmm. En handel ver veronderstelt dat je flexibel moet zijn... want anders verdien je geen geld. En aan de oostelijke kant is er veel, was er veel minder noodzaak... om handel te drijven. Ja, zo en ook veel minder we, gelegenheid. Zo komen we toch weer uit bij Marx als ja. verklaringsgrond. Ja, ja, he, he, he, ja, hoe het keert of went, ja. hij was heel, niet helemaal dom. Heel, heel he. opmerkelijk is natuurlijk... dat de meest behoudende gemeenschappen in Nederland... Eh, die liggen allemaal voor een groot deel net op die lijn. Ja. He, de, want die lijn is tevens de Bijbelbelt ja. van Nederland... Ja. En dan een eindje, eindje daar voorbij. In, in de Achterhoek zijn ze juist weer betrekkelijk vrijzinnig. Ja, ja redelijk vrijzinnig. Maar vergis je niet. Die Bijbelbelt ook. Dat is wel op één aspect. Ze, ze houden vast aan hele oude tradities en zaken hun geloof. En, maar dat geloof is wel tegelijkertijd heel rationeel. Gebaseerd op het woord, verstand. Redeneren, redeneren hoe het zit met God ja. en Godheid. En ten tweede... Is het ontzettend, op die, in die Bijbelbeld, ook, daar verkijken mensen zich op, ontzettend individualistisch? Geen collectieven, zoals aan de oostkant leeft men meer in collectieven. En, en op die Bijbelbelbel is ieder voor zich, ieder voor zich, voor God. Ja. En geen sprake ook al gaan ze, je hebt daar, ben ik geweest, hè, uh, enorme kerken voor 2, 3000 mensen die komen daar. In Barneveld bijvoorbeeld, ja. Ongelofelijk. Twee van die geweldige. Twee vlak bij elkaar. Vlak bij ja. Elkaar, twee ja, op elkaar. ja. En, en je moet een, een kenner zijn om het onderscheid en geloof tussen die twee te doen. Dat weten zij precies. Redeneren, redeneren. En dan gaan met z'n duizenden zondags naar die kerk. De ja. groepersbaan, dus die, die ging die er ook heen. Daar, ja. die er maar ze zitten daar ieder voor zich. Ze zingen wel gezamenlijk met het orgel. Maar het is ieder voor zich om uh, uh, wel of niet uh, uh, uh, ooit in de hemel wel of niet, uh, te komen. En, en dat en... is ondenkbaar in de Achterhoek. Ja. Dat doen ze het samen? Hebben ja. ze uh, rituelen uh, uh, dat, dat houdt men elkaar vast? Maar in in Baddenveld doet men het niet? Nou ja, je, je kent het boek van uh, Sibelink, uh, ja. ja, Dat is ook ieder zelfs zo ver gaan dat die vader in het boek die die, uh, pff, die heeft op, op de duur een, een wanhopig makende verhouding non-verhouding met zijn echtgenoten omdat hij worstelt met zijn broeders, of hij wel of niet uh, uh, de zaligheid deelachtig kan worden. Ja. Die stoot zelfs zijn eigen kinderen en vrouw. In, in, in, in naam van het hongeren. Ja. Ja. Dus puur, en dat is het typisch, en duvalisme hoort bij de Westkant, hoort bij de, de, de lage kant van Nederland. Ja. Toch, ik heb dat boek gelezen. Ik vond het een hele mooie alternatieve geschiedschrijving... eigenlijk ook van Nederland. Maar toch vroeg ik me regelmatig af... had dat nou ook niet gekund... zonder al die speculaties over die het lijn. Ja, idee, ja je moet, er moet wel een lijn in het boek zitten. En het idee is dat... Uh... Je hebt de lijn erbij gezocht. Als... Nee, nee, nou, ik moet eerlijk bekennen dat... het idee dat er onderscheid is tussen wonen, leven op het laagland... Aan de kust en op het hogere land, dat dat er eerder was dan die nullijn. Ja. En, maar en, en, en ik, ik ben ervan overtuigd, dat heb ik zo eerlijk mogelijk gedaan, dat je daar langs die nullijn heel mooi zichtbaar kunt maken. En ik ben natuurlijk ook wel eens een beetje naar links en naar rechts gegaan. Het is niet exact precies uh, nauwkeurig over die nullijn, maar ik zoek ook naar verhalen eromheen. Ja. Bijvoorbeeld de verhaal over waarom, ik noemde al het bij de Rabobank, special, maar Utrecht is ook zo'n fantastische plek. Pre Wel precies op de nullijn. En Utrecht is voor de helft hoog op het zand en voor de andere helft laag. En wat was de bedoeling om die twee met elkaar te verenigen? Hoog Katharijnen. Ja, dat verhaal heb ik inderdaad. Mensen, oordeelt zelf, leest het. Langs de nullijn, de twee kanten van Nederland. Ligt dinsdag in de boekhandels. Ziet ze van de hoek. Bedankt. on the receiving end Now I won't even stop you leaving I'll be helping you to pack So baby, don't come back Don't come back James Hunter, don't come back. En inmiddels wordt hier ijs uitgeschept. Want de winter is voorbij, het ijsseizoen is begonnen. Dit weekend gingen de ijssalons weer open. Zoals die van uh, Carlina Di Lorenzo en Roberto Coletti te Utrecht. Goedenavond allebei. En jullie hebben dus ijs meegenomen. Goedenavond, dat klopt. Ja, vertel eens. Wat voor ijs? Of moeten we dat gaan raden wat het is? Nee, ik ga dat gewoon lekker vertellen. Oké, okay, vertel maar. Ik maar krijg ik, krijg ik het? Ja, zeker. Okay. Goed. <laughs> wat je wil. Ja. Ik heb uh, Frolini, uh, citroencake, witte vrouwenijs. Dat zei ui. je, Frolini. Frolini. Frolini, wat is dat? Italiaanse chocoladekoekjes. Oh. Super lekker. Ja. Dat is die smaak. Dat is deze. Ja, en de andere? Dit is mango, citroen, bloedsinaasappel en limoncello. Ja. Zal ik maar even beginnen? Uh, een hapje nemen vast. Ja. Niet? Zal Welke... Mag ik het pakken? Hier zit. Ik doe even Frolini erbij. Oké. Okay. Ja, heerlijk. Denk ik, hoop ik. Zeker. Dit is de Frolini. Dus. Sprak ja. me wel aan, die eh, chocoladekoekjes. Hmm. Heerlijk. Roberto, hoeveel, hoe, hoeveel... Komt er nou bij kijken, hoe moeilijk is het om zo'n bolletje te bereiden? Is dat een... Nou ja, als je al uh, bijna 25 jaar doet. Het is heel ja. makkelijk hoor. Is het heel makkelijk? Ja. Ik nice ijs maken, heel, heel makkelijk beroep. Maar deze smaken die we nu hier hebben, die heb je speciaal moeten ontwikkelen. Ja. Maar dat gaat? is ook makkelijk. Ja? Als je, hm. als je liefde hebt voor je werk. Ja. Maar kun je het een beetje beschrijven, hoe gaat het dan dat je om het idee van die chocoladekoekjes hm. bent gekomen bijvoorbeeld? Een, een ijsrecept begint altijd met een uh, witte papier en een pen. Oh. En de eerste stap is de titel schrijven van de smaak. Dus, titel. Ja. ja. Ja. Want vanaf de titel begint de, begint de smaak. Ja, ja. Kijk, als je chocoladeijs wil maken, dan moet je eerst schrijven: chocoladeijs. <lacht> en, en, en bij de chocolade weet je dat melk toegevoegd moet. Ja. En als je aardbeijs wil maken, dan weet je dat water moet toegevoegd worden. Ja, ja. Maar dan moet je heel lang testen, waarschijnlijk welke soort chocolade of niet. Ja, daar word ik ook wel eens gek van. Hoezo? <lacht> nou. Robert is een perfectionist. Ja. En dat maakt dat ik soms wel vijf van de die wat hij de lekkerste manier vindt, moet proeven. En uitleggen waarom ik ga voor een bepaalde vanille. Ja. En hebt u zo'n verfijnd genoeg voldoende smaak om dat te, allemaal te kunnen onderscheiden? Roberto ja. vindt van wel. Oké, okay, nou, dan heb je het getro getroffen. Um, ik zei, dit, dit weekend is uh, jullie zaak weer open gegaan in Utrecht. Hè? Waar is het? Poortstraat of zo? Poortstraat, ja. ja. En, en, dus, en in oktober gesloten of zoiets. Mm -hmm, ja. Dan is natuurlijk de vraag, wat doet een ijsmaker in al die maanden daartussen? Ga je dan lekker lang met vakantie? Zo denkt de uh, meeste mensen dat wij natuurlijk uh, vijf maanden vakantie hebben... in mm -hmm. verband dat de zaak dicht is. Maar uh, mijn, mijn vak beschrijf ik altijd uh, net als de vak van een goochelaar. Ja. Een goochelaar gaat natuurlijk uh, op de podium... en uh, laat even de show zien voor een uur. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat uh, voor de rest van het uh, maand of het jaar niks doet. Nee. Wij in de winter uh, proberen alles wat wij in de zomer gaan showen. Hmm. Dus wat wij uh, in, de, in de zomer laten zien... is altijd het studie, het oefenen, het resultaat het proeven. van het proces, ja. Ja. ja. En dan pakken wij de, in de zomer alleen wat het mooiste is vanuit de winter gekomen. Ja. En waar gebeurt dat, die studie en dat voorbereiden? Waar is het laboratorium van de ijsmaker? In de Dolomieten. In de Dolomieten? Waar ik vandaan ja. kom. Ja. Oh, u komt uit de Dolomieten en u? Ja, ik ben eigenlijk. Uh, uh, ik ben Utrechts. En ja? Italiaans. Ik kom ook uit de Dolomieten. Oh, ook ik ja. bij Cadoren. Cadoren. Cadore. en daar komt u ook vandaan? Ja, ja. ja. Geldt dat alleen voor u, of komen er meer ijsmakers uit Thai di of die streek? Oh, Thai uit... di Cadoren komt uh, nog één uh, ijsbereider, Die zit in Zeist. Maar uit onze streek komt een groot deel van alle ijsbereider van Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Oh ja, dat is in één bepaald deel van de en Vallei. Van hoeveel? 40 kilometer? 40 kilometer. oké. En dat Tijdi kunt u dat beschrijven? Wat is dat voor dorp? Ja, die heeft een kerk. Ja. 900 mensen. Oh. En grote bergen rondomheen. Het is prachtig. Ja? Ja, Tijdi is prachtig met Prachtige bergen. De Dolomieten zijn heel mooi. En als je in Tadikadori woont, dan uh, woon je in de winter in een dichtbevolkt gebied. Ja. Voor de bergen dan. En in de zomer uh, een veel minder dichtbevolkt gebied. Omdat uh, sommige mensen hebben een IJsselom, maar heel veel mensen werken met ijs. Ja. En uh, het is een mooi natuurgebied. Je kunt er prachtig skiën, heel mooi in de bergen wandelen... Sinds wanneer is, is uw familie uit Tijdicadoren naar, naar Utrecht gekomen, neem ik aan? Ja, mijn grootvader is in 1928 naar, naar Utrecht gekomen. Ja, dat was een tijd dat veel mensen uit die streek zich hier vestigden. Dat je nog in, al, in alle steden in Nederland heb je wel één zo'n traditionele, echte Italiaanse ijssalon. Ja, dat klopt. En daar ja, ja. was mijn, vader, of mijn grootvader één van. Ja. Mijn vader. Sinds wanneer bent u in Nederland? Sinds uh, 1993. Ja. En nu hebt u ook, uh, in, na zijn enige tijd, een eigen zaak. Ja, twaalf 12 jaar. 12. Ja. ja. We hebben het er nu over dat er uh, al, al enige generaties in Nederland zijn. Hoe belangrijk is traditie in het vak van ijsmaken? Ja, ik vind dat alles is. Alles? Ja. Traditie heeft, uh, geeft een extra versnelling in je vak. Ja. En uh, zeker. De afkomst uh, de geeft ook een uh, belangrijke rol. Want mm -hmm. uh, in de winter komen wij allemaal bij elkaar. In ja, het ja. dorp. Ja. Het dorp spreekt weer Duits en Nederland. Uh, ja. Duitse kenteken, Nederlands kenteken, weer een dorp. En, en daar kom je alle collega's tegen. Ja, ja. En uitwisselen van ideeën, ja. dat is heel belangrijk. Traditie, maar aan de andere kant ben je steeds met uh, vernieuwing bezig. Ik lees uh, dat je nogal bekend staat om... Buitenissige smaken, haringijs, lavendelijs, mm -hmm. sigarenijs. Ja. Hoe wordt dat gewaardeerd door de collega's of zijn dat mm. die dat traditioneel eigenlijk? Door de collega's niet. Nee? Want de Italianen zijn veel traditionalistisch. Ja. Staat ook in, de, in onze keuken. Hè. Daar kunnen wij discussiëren over een Bolognese saus echt dagenlang. Ja. Welke smaak heeft je deze winter bezig gehouden? Um, van de zomer, uh, onze klanten kunnen ze een paar leuke smaken uh, uh, proberen. Bijvoorbeeld een uh, pistas, amandel en sinaasappel. Ja. Of uh, citroen met salie. Ja. Rooibos bos met oranje bloesem en honing. Dat klinkt exotisch. Rooibos bos met oranje bloesem en honing. Ja. ja. Ik ben benieuwd. En wat is dan de crux om dat, die, die, die elementen bij elkaar te vinden? Hoe kom je daarop eigenlijk? Nou, meestal uh, kijk je een beetje uh, wat uh, in de markt gebeurt. Uh, probeer je zelf uh, uh, sommige combinatie. Ja. En uh, ja, de, me de meeste, de, de, de pik je gewoon uit. En uh, dat probeer je uh, samenstellen in het ijs. Ja. Want uh, combinatie van smaken wil dat niet zeggen dat in het ijs ook goed uitkomen. Nee, nee, nee. Dus de theorie en de praktijk vaak uh, ligt echt... Uh, ja. Ver uit elkaar. Carlina, is u wel eens met een smaak aankomen zetten... waarvan je zegt, die wil ik eigenlijk helemaal niet proeven? Ja, dat is een moeilijke vraag hier op de radio. <laughs> Wat ik het moeilijke smaak vond om te proeven, was bloedijs. Bloedijs, En dan, en dan ja. bedoel ik niet bloedsinaasappel... maar we hebben, wij nemen bij een, een biologische boerderij melk af. Roberta had met de boer, boerin gesproken... En zij heeft toen, uh, zij zag wel wat in het plan om bloedijs te maken. Ze heeft van een, bio, van een biologisch opgegroeide koe... heeft zij, uh, nadat de koe naar het slachthuis was gegaan... heeft ze drie emmers bloed gebracht. Ja. Is... Roberto, Roberto nog even. Ja, de foie gras, gorgonzola, rozemarijn, wietijs zelfs. Wat is uh -huh. je wat is de ideale stap? Wat is het volgende doel, het hoogste doel? Ehm... Um... Ja, ik heb al een taartje uh, houtijs geprobeerd te maken. Houtijs? Ja, ja van een stukje, van een blokge Nou, dan, dan bewaren we het geheim maar... van het houtijs nog. Want uh, ik wil jullie danken. Kalina uh, en Roberto van IJssalon Roberto Gela Gelato Roberto in Utrecht. Gelato. In de Poortstraat. Dank je wel. Uit de film The Broken Circle Breakdown Over in the Gloryland. Het is 5 voor twaalf. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar... Goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar... Goes to. And the, Oscar goes to. And the Oscar goes to. Nederlandse kanshebbers op een Oscar zijn er niet. Maar België zit in de finale voor beste niet-Engelstalige film. Met de Broken Circle Breakdown over twee muzikanten en echtpaar dat hun dochtertje verliest aan kanker. Hartverscheurend. Zometeen de uitreiking. Aan de lijn regisseur Felix van Groeningen. Goedenavond. Goedenavond. Reeds zenuwachtig? Eh. Uh... Ja, dat begint, dat begint natuurlijk. Uh, we, zijn, we zijn er gewoon al heel lang mee bezig. Al heel lang. En, ja. uh, en vandaag is het dan zover. Dus ja, uh, uh, redelijk zenuwachtig. U bent er heel lang mee bezig. Uh, voor een Oscar wordt uh, flink gelobbyd. Is dat waar u mee bezig bent geweest de la laatste weken? Veel borrelen ook? Um, ja, waar het om gaat is de film uh, laten zien. Uh, maken dat de mensen over de film spreken, erover gehoord hebben. Dus vooral screenings organiseren... Um, uh, en, en er, er zijn heel veel mensen bezig geweest met, met, de, met, de, met de film rond te sturen naar iedereen en, ja, en, dan, en dan gewoon persoonlijke meetings hebben met mensen die je wilde zien omdat ze de film goed vinden ja. en daar, ja, daar ben ik dus al heel lang mee bezig ja. uh, internationaal waren de kritieken puik uh, hoe schat u uw kansen in? wel, uh, laat ons eerlijk zijn we zijn niet de frontrunner uh, toch niet volgens de meeste vakbladen uh, dat, dat is, is wel La Grande Belletta inderdaad Um, maar je weet het gewoon niet We hebben uh, vrijdagavond nog de César gewonnen In Frankrijk oh. um, we, we hebben het gevoel dat de film Het hier ongelooflijk goed doet um, En Lagande Ja, heeft, heeft, uh, heeft de Golden Globe al gewonnen Heeft de European Film Award gewonnen En um, ja, bij Critici uh, Wordt die film precies iets beter uh, Ontvangen dan onze film Maar, maar bij voelen wat meer screenings gedaan, staanovaties mensen uit de industrie... die ja. de film echt, echt een superwarm hart toedraagt Dus we geloven er redelijk echt wel in. Ja. Bij een eerdere gelegenheid met de film De Helaasheid der Dingen... hebt u de shortlist eh, niet gehaald. Nu wel. Kom je dan direct in een heel ander spektakel terecht? Uh, absoluut. absoluut. Um, maar opnieuw, het heeft ook met de film te maken. Nog, nog lang voordat we op de shortlist stonden... Ja, was ik echt al, al heel veel meetings aan het hebben. En voelde dat het leefde. Dus het feit dat we op die shortlist terecht kwamen, was natuurlijk ongelooflijk. Maar ja. ook niet echt een verrassing. Ik voelde dat het aan het gebeuren was. Net zoals dat we nu voelen dat, dat het kan. En als we hem niet gaan winnen, dan, dan, uh, goed, dan hebben we niks verloren. Dan, ja. uh, we hebben sowieso gewonnen. En, en leeft België mee dat u weet? Heel, heel erg. De Oscar-gekte is daar, uh, de, Oscar -gekte is daar uh, de laatste week uh, enorm, <laughs> enorm toegenomen. Uh, ja, het is, het is redelijk waanzinnig. Uh, twee jaar geleden waren we genomineerd met de film Rundskop. Ja. En, en, dit, uh, en dit, uh, ja, dat heeft iets wakker gemaakt bij de mensen. Nu, ja, ja. Iedereen leeft gewoon mee. Iedereen leeft mee. Het is heel mooi. Het heeft bij mij ook veel wakker gemaakt. Uh, dank u wel en succes vanavond, Felix van Groeningen. Regisseur van de Broken Circle Breakdown. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Chris Keine. Zometeen de Jannen zonder land. En ik eindig met een gedicht van Jan Emmens. Pavlov. Bij dat van mensen vergeleken... is het denken van honden beperkt. En hun dromen daaruit slechts een verwaarde keus. Overdag in de onrust valt het niet op. Maar in windstille nachten, als niets beweegt... Beweegt in mij nog de onzekerheid, een Hond, die huivert in zijn droom. Gute Nacht, Freunde, het wird tijd voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette